Premiersrein met het Nationaal. Bevrijdingsdag is vannacht ingeluid met het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Wageningen. Daarna gingen zo'n 5.000 lopers op weg om het vuur met vakkels in een naar hun eigen gemeente te brengen. Dit jaar is Bevrijdingsdag een officiële vrije dag en de 14 bevrijdingsfestivals in het land houden rekening met 900.000 bezoekers. Die worden gewaarschuwd voor slecht weer, want voor vanmiddag is er storm, regen, hagel en onweer voorspeld en harde windstoten. Bij de festivals zijn in totaal 250.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 Miljoenen Duitsers zullen ermee te maken krijgen en NS International denkt dat zo'n 10.000 Nederlandse treinreizigers gedupeerd zullen zijn. De Duitse machinisten staken voor de achtste keer in acht maanden. Ze willen onder meer hoger loon en een kortere werkweek.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 De oudste inwoner van Nederland is vandaag jarig. Mevrouw Nelly de Vries Lammert, zijn namensvoort, wordt 110. Ze werd op 5 mei 1905 geboren in Rotterdam. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, was ze 9. De Vries is niet de oudste inwoner uit de Nederlandse geschiedenis. Dat was Henny van Ambol Schipper. Zij overleed toen ze 115 was. En dan het weer. Vanuit het zuiden overal regen en een stevige oostenwind. Minimaal voor, eh, rond 12 graden. Overdag wordt het al snel 19 graden aan de westkust tot 23 in het oosten. Daarna volgen buien met soms onweerhagel en zware windstoten. En koelt het af tot 13 en 16 graden. Dit was het nos Show. DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 3 mei 2015, het regent in Zandvoort. En daarom moet je ook met deze plaat beginnen van de Blue Nile. Tim Town is in the rain. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag tot aan 5 uur. Vol met lokale informatie, regionale informatie en sport gaan we ook voor je volgen. Onder andere de playoff off bestrijden in de hockey... Bloemendaal speelt vandaag tegen Kampong. En uh, ja, we houden je op de hoogte daarvan. De wedstrijd begint om kwart voor vier. We hebben zometeen het weerbericht van Lex van Horen om half drie. Blijft het regenen? Hoe doet het met vrijdag? Al deze vragen krijgen een antwoord om half drie. Maar eerst Abel. Je zit al uren op de bank. Een herhaling op tv. Stel de mens in je beeld. Je maakt het allemaal weer mee. Tot rust, je ziet jezelf steeds weer terug. Neem me mee, nee, mij mee, neem me mee. Neem me mee, nee, mij mee, neem me nee, mee. Het verhaal van tien jaar terug is niet meer dan wat het was. Zin van zin De vier uh, ambassadeurs voor de vrijheid dit jaar. Carol Emerald doet dat samen met Dalton, Main Street en Get a Rebel. En zij gaat uh, aankomen dinsdag langs Vlietingen, Rotterdam en Almere. En ze heeft een nieuwe single en die heet Quicksand. En die heeft een naaste single van Hole in the Head van de Shoekenweep geleden, denk ik zo. Goed, daarvoor Abel, neem me mee. En uh, we nemen je mee met uh, ja, muziek en zometeen sport. De laatste sportontwikkelingen. Yeah.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 En een dame simpel. Met Suddenly I See en daarvoor Blackheart Peace met Don't Lie. Suzanne Kuiken en Jip Vastenburg hebben bij atletiekwedstrijden in Stanford voldaan aan de limiet voor het WK en de spelen op de 10.000 meter. Kuiken won de race in de VS in 3197 31 en Vastenburg werd na de Ethiopische Busse Derbia derde in een persoonlijk record: 31-35-48. De eis voor uitzending naar het WK in Peking in augustus en de Spelen in Rio in 2016 is 32.0.00. De twee zijn de eerste atletes die zich plaatsen voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Marijn Koster die kwalificeerde zich in Stanford op de 5000 meter, ook moeiteloos voor het WK. Met de 15.07.73 liep ze ook een persoonlijk record. En daarmee dook Koster ruim onder de limiet van 15.20.00. Dennis Licht plaatste zich op de 5000 meter eveneens voor het WK. Hij leep exact in de limiet van 1323.00. Op de 5000 meter zijn de limieten voor Rio nog niet bekeken. Of niet bekend. De Nederlandse mannen estafetteploegen ploegen hebben zich op het WK op de Bahama's niet geplaatst voor de finales. De 4x100 meter ploeg was te langzaam en op de 4x400 meter werd de finish niet gehaald. Brian Mariano, Chorandi Martina, Giovanni Cotterington en Hensley Paulina... die klokten 39,14. Met hun beste tijd van het jaar werden ze slechts vijfde in een race... en was daardoor uitschakeling een feit. Uiteindelijk eindigde Nederland als vijftiende... want in de B-finale werd het kwartet slechts zevende in 49,41. De Verenigde Staten gingen er op de 4 x 100 meter... met de wereldtitel vandoor, Mike Rogers, Justin Cotlin. Jason Gay en Ryan Bailey troefden Jamaica van Usain Boyd af met uh, 37.38 om 37.68. De acht finalisten op de 4 meter zijn zeker van deelname aan de Spelen. Op de 4x400 meter raakte Obed Martes de derde loper van Oranje, na zo'n 100 meter geblesseerd en hij moest opgeven. De inspanningen van Lee Marvin Bonnevacia en Björn Blauhoff bleken voor niets te zijn geweest. Terence Agard kwam in Nassau niet eens in actie. Dan gaan we even uh, naar uh, tafeltennis. Want op het uh, WK tafeltennis is Lee Ji... met haar Poolse partner Lee Qian. blijven steken in de halve finales van het dubbelspel. Lee was door het behalen van de halve eindstrijd al zeker van het brons. En Lee, Lee werd in uh, vier games opzij gezet... door Ding Ding en Xiao. in L5, L2, L7 en L6... In die finale treft het Chinese duo landgenoten Liu, Xiuwen en Zhu Yuling. Ding pakte tegen Liu, de wereldtitel in het enkelspel... en de verliezers van de halve eindstrijd ontvangen de bronzen medaille. Goed, we gaan weer verder met muziek. Dat doen we met een nieuw diamond. Girl, you'll be your woman soon. your kind They never get tired of putting me down And I never know when I come around But I'm gonna find Don't let them make up your mind Don't you know Er should have been a jazz musician elke zondag hè, tussen 10 en twaalf. ZFM Jazz. Als je van jazz houdt tenminste. Goed, nieuw of daarvoor. Girl, you're gonna be a woman soon. 25 jaar. ZFM. Westkust weerbericht. Niet zomaar het weerbericht, maar het weerbericht van Lex van Den Horn, onze eigen weerfilosoof. Vandaag veel bewolking en regenachtig, later opklarend. Matige zuidoostenwind draaiend en toenemend tot zuidwestkracht 5. En vandaag wordt het niet warmer dan 15 graden in Zandvoort. Morgen eerst wolkenvelden in de middagperiode met zon. Vrij krachtige zuidwestenwind in de middag afnemen tot zwakke en een maximum van 16 graden. Dan bevrijdingsdag, wisselend bevlokt met buien. Mogelijk eerst met onweer in de loop van de middag opklarend en droog. Krachtige wordt harde zuidwestenwind tijdens buien, zware windstoten zelfs. Nou, dat beloofd wat eh, voor bevrijdingspot. Maximum temperatuur in Zandvoort rond de 19 graden. De vooruitzichten zijn wisselvallig. Na dinsdag rond normale temperaturen of iets lager... met van tijd tot tijd veel wind. En normaal is rond de 15 graden... Wil je een pons nemen in het zeewater, dan uh, is dat uh, nou nog steeds fris. Het actuele zeewatertemperatuur langs het strand is circa 11 graden. Voor meer informatie www.meteopagina.nl Daar kun je bijvoorbeeld zien dat het nu 14,6 graden is in Zandvoort. Pia Zodora, Jermaine Jackson, when the rain begins to fall. En King en daarvoor horen we Piers Dora en Jermaine Jackson. When the rain begins to fall. -F -F voor Zandvoort en de regio. Gisteren was het landelijke reddingsbootdag voor de KNRM. Ook het Zandvoortse, Zandvoortse station had alle donateurs uit de regio uitgenodigd. om een rondje mee te varen op de redboot Annie Aan het eind van de dag konden 19 nieuwe donateurs worden bijgeschreven. Tussen 10 uur en 4 uur was het boothuis aan de Torbrekkenstraat het verzamelpunt. Alle genodigden, maar ook belangstellenden, werden hartelijk ontvangen met koffie, wafels, popcorn en veel informatie over het reddingswezen van de KNRM. Er werden artikelen aangeboden waarvan de opbrengst ten goede komt aan de reddingsmaatschappij. Wie nog geen donateur was, kon zich ter plekke inschrijven en meteen profiteren van een rondvaart met de Zandvoortse redboot, die de hele dag langs de kust actief was met het tonen van de mogelijkheden. Alle in totaal rond de 200 passagiers werden vooraf op de boot op de foto gezet... door de huisfotograaf van de KNRM Zandvoort. En aan het eind van de ochtend vloog het vliegtuig van de kustwacht een paar keer vlak over... en later in de middag deed de helikopter van de kustwacht dat ook. Het leverde spectaculaire beelden op die te bekijken zijn op de Facebookpagina van KNRM Zandvoort. Jaarlijks organiseert de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij de Reddingsbooddag... om aandacht te vragen voor hun vrijwillige werk. De KNRM opereert zonder subsidie en heeft het nodige, uh, nodig van giften, nalatenschappen en donateurs. Gesteund door het mooie weer werd de editie van 2015 een succesvolle dag. De volgende Reddingsbooddag staat gepland op 30 april 2016. Vergunningsvrij iets leuks organiseren zonder leesjes en precario... met vrije openingstijden voor winkels en horeca. En ook nog prijzen winnen van 3000, 2000 of 1000 euro. Dat kan allemaal tijdens de Pop-Up Zandvoort weekend. Aanmiddel is wel nodig. Schrijf daarom tot en met 10 mei ook jouw initiatief in... op www.popupzandvoort.nl en ding mee.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 onbekend concept. Het uh, georganiseerde weekend is bedoeld als aftrap om Zandvoort in de kijker te spelen als dé plek om je tijdelijke winkel, evenement of initiatief heen te brengen. Met andere woorden when it's hot, it's here. Na dit weekend is het uh, de bedoeling dat pop-up onderdeel wordt van het straatbeeld in Zandvoort. Zandvoort wil zich profileren als gastheer. Daar is iedereen bij nodig. Inwoners, ondernemers en de gemeente. Naast nieuwe en onbekend uh, is pop-up Zandvoort.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 Een evenementenvergunning is dit weekend voor aangemelde en goedgekeurde initiatieven niet nodig, terwijl leesjes en de precarioheffing achterwege blijven. De Zandvoorts Horeca mag zelf weten hoe laat zij sluit in de nacht van zaterdag op zondag, en de winkeltijden worden de gehele weekend losgelaten. Zodat Zandvoort dat weekend bruist. Surf snel naar www.popupzandvoort.nl voor meer informatie of om een initiatief aan te melden, en dat kan dus dus nog tot en met 10 mei. Stem op de de leukste initiatieven kan van 18 tot en met 31 mei op www.popupzandvoort.nl en het initiatief met de meeste stemmen krijgt voor maximaal 3000 euro aan compensatie in de kosten van het evenement de nummer 2 krijgt maximaal 2000 euro en de nummer drie, 1.000 euro initiatieven die niet in de prijzen vallen worden natuurlijk wel zoveel mogelijk toegestaan goed, dat trover de lokale informatie hierbij ZFM Zandvoort yeah we hebben weer los, 14 minuten voor 3. Zondag 3 mei 2015. En hier is Maroon 5. Sunday morning, daarachter Six Nanderwitcher met Kissbeer En daarachter werd de vraag gesteld: What is love door Hathaway? Die vraag stelt hij al 23 jaar, want deze plaat was een groot hit uit 1992. Goed, het eerste gedeelte van Zandvoort op Zondag op deze druilerige 3 mei 2015 zit er alweer bijna op. Ik draai je één plaat voor het nieuws en weer van 3 uur en dat is Mensorix met Gotta Have Your Love.